Hey, wat is iedereen nou toch ongeduldig geworden? Paulus in de eerste plaats omdat hij er verschrikkelijk naar verlangt Kwek te redden. Kwek zelf omdat ze nog altijd hoopt op het laatste moment gered te worden. En Rijn vos omdat ze geduld schoon op is. Rijn had het wel slim ingepikt. Hij is dol op eende eieren, maar nesten zitten altijd zo goed verstopt dat zelfs een vos ze bijna nooit kan vinden. Daarom had hij Kwek gevangen genomen. Hij had Kwek voor de keuze gesteld, of de plaats van haar nest verraden, of zijzelf de pan in. Maar Kwek heeft als een dappere eendemoeder stand gehouden. Met een stevig touw zit ze vastgebonden aan een stoel en gluurt met wanhopige eendeogen naar Rijn, die nu al anderhalve week bedreigingen uit en zijn lippen aflikt. Ja, liever had ik ze twaalf eieren gehad, kwek. Want twaalf eieren is meer dan één eend. Maar als jij die eieren niet wilt verrijden... Kwek, kwek, kwek, nooit. Al hou je me een jaar vast. Ik zeg het niet. Nee, niet, kwek, kwek, niet. Bah, wat een koppige eend ben je. En een suffert ben je ook. Ik weet evengoed als jij dat eieren bebroed moeten worden. Als jij nou al zoveel dagen van dat nest af bent, dan valt er niks meer te broeden. Dan zijn die eieren alleen nog maar goed om opgegeten te worden. Waar of niet? Nee, niet waar. Voor het broeden wordt gezorgd. En doen wie dan wel, als ik vragen mag? Nee, dat zeg ik ook niet. No, ik nooit. Nee. Goed, goed. Dan zeg je het niet. Je moet het dan zelf maar weten. Hier heb ik de pan al klaar. <lacht> en daar ga ik jou nou in stoppen. Oh, wat was dat? Werd daar geklopt? Oui, oui, oui, misschien. Oeh, jij is nou voor weg. Geen gekwek, zeg ik. Ik zal even aan de deur gaan luisteren. Maar ik zal die deur zeker niet openmaken. Oeh, nee, is daar iemand? Met Paulus, de bos Het is Paulus maar. Ga maar weg, Paulus. Ik laat je toch niet binnen. Dat moet je ook zeker niet doen. Het zou veel te gevaarlijk zijn. Maak vooral je deur niet open. Hé? Moet jij me vertellen dat ik mijn deur niet open moet maken? Waarom zou ik mijn deur niet open mogen maken? Omdat je anders verloren bent. Laat alsjeblieft dicht die deur. Verloren? Verloren? hè? Waar kwets je over? Wat bedoel je in vredesnaam? O, oh, Rijntje praat toch niet zo hard, anders kunnen ze je horen. Wie kunnen me horen? Wie bedoel je? De bobbelenpapiepers natuurlijk. Ze staan op het punt om je hol te bestormen. De aanval kan ieder ogenblik beginnen. Buiten staan ze wel honderd bobbelenpapiepers tegelijk. Ik kan nog juist naar binnen glippen om je te waarschuwen. Wat zijn bobbelenbediepers? Er is geen tijd om je dat uit te leggen. Ze zijn verschrikkelijk. En ze hebben het op jou voorzien. <tie> Die Paulus, je probeert me natuurlijk voor het lapje te houden. We niet, het is mijn bittere ernst. Laat me even nadenken. Ik geloof dat ik wel snap waarom jij hier komt. Jij wilt natuurlijk kwek redden, is het niet? Ik weet wel geen kwek. Is kwek dan hier? Kwek is mijn gevangene. Nou ja, dat kan wel zijn, maar dan gaat het niet om. Kwek kan me niks schelen. De diepers zullen Kwek geen kwaad doen. Ze komen voor jou. Ik geef je de raad om er als de maanden door te gaan... door een van je Hé, <tie> Wat dacht je wel? Ik vlucht niet zo gauw. Waarom zou ik... Laat ze maar opkomen, die diepers van jou... Wat doe je nou? Ja, ik probeer ze tegen te houden, dat hoor je toch wel? Daag maar aan! Ik sla erop, hoor! Het lijkt wel of je aan het vechten bent. Ja, maar dat ben ik ook! Ik vecht als een leeuw! Maar het zijn we te veel! De overmacht is te groot, ik kan ze niet baas! Ik hou het niet! Goeie genade, ik moet weg! Ja! wacht voor de laders! De angst is rein om het hart geslagen. Natuurlijk weet hij niet dat Paulus in zijn eentje zoveel lawaai maakt. Het boskaboutertje slaat en mept naar alle kanten, op de deuren, op de vloeren, en op de wanden van de gang. En het klinkt allemaal zo natuurgetrouw dat Rijn de staart tussen de poten steekt en een vluchtgang inschiet. Daar wacht hem een nieuwe schrik, want natuurlijk stuit hij op een grote steen waarmee Paulus de gang heeft afgesloten. Bibberend van angst keert Rijn terug naar zijn huiskamer en probeert een andere vluchtgang. Ook die is versperd door een steen. En terwijl Rijn de ene gang na de andere probeert en overal op versperringen stuit, maakt Paulus zoveel mogelijk lawaai. Hij heeft een paar planken uit de vloer getrokken en daarmee ramt hij als een wilde man in het rond. Oh Paulus, waar moet ik beginnen? Ik kan er nergens uit. Al mijn vluchtgangen zijn afgesloten. Verschrikkelijk! Doe het nog even vol, alsjeblieft. Is er dan geen enkele uitweg meer? Nee, ze gaan de deur openbreken. Je kunt alleen nog proberen vast door hun gelederen heen te breken. Terwijl ik blijf vechten. Dat is de laatste kans. Daar De de deur. Boom, bats, klats. Daar vliegt met donderend gekraak de deur van de Vossenhuiskamer open. Paulus verschijnt, zwaaiend met een paar vloerplanken. Achter Paulus is niets te zien, maar dat merkt hij niet want hij knijpt allebei zijn ogen dicht... en stort zich hals over kop in de gang... dwars door de denkbeeldige rijen van bobbelenpetipers. Paulus begeleidt Rijn tot de uitgang. Hij mept er stevig op los met zijn vloerplanken... en schreeuwt en gilt alsof hij honderd bobbelenpetipers te lijf gaat. Rijn zuist weg. Hij doet zijn ogen pas weer open... als hij een heel eind uit de buurt van zijn hol is... en dan kijkt hij angstig om zich heen... of de bobbelenpetipers hem niet achterna zijn gegaan. Maar dat is niet het geval... Blijkbaar zijn ze allemaal in zijn hol achtergebleven. Dat was wel op het nippertje. Voorlopig zet ik geen poot meer in dat hol van mij. En wat Paulus betreft, hij heeft me ditmaal het leven gered. Wie had dat ooit kunnen denken? Zo'n boskaboutertje, zo'n klein dapper boskaboutertje. Ik zal hem hier altijd dankbaar voor zijn. Terwijl Rijn zich met de voerpoten het angstzweet van de vossenkop wist, heeft Paulus zijn vloerplanken neergelegd en Kwek de eend bevrijd. Nou, wat zeg je er wel van, kwek? Hoe heb ik dit voor elkaar gebokst? Kwek, geweldig! Kwek, kwek! Het was niet te geloven dat jij maar in je eendje was. Wat kan jij een herrie maken? Ja, herrie maken, reusachtig! Ja, dat kan ik best. En slim zijn ook als het moet. Het was goed bedacht, hè? Kwek, heel slim, kwek! Maar ik heb wel in de benauwdheid gezeten, kwek, kwek. Ja. Wil je wel geloven dat ik zelf ook dacht dat er honderd bobbelenbetiepers aan de gang waren? Ja, dat was ook de bedoeling. Het moest zo echt mogelijk lijken. Maar jij hebt je ook dapper gedragen, kwek. Dat je die eieren van je niet verraden hebt, dat vind ik reuzachtig. Och, kwek, o, maar eieren. Hoe is het daarmee? Veilig, kwek. Zo veilig als het maar kan. Ik heb Oeguburu en Salomo aan het broeden gezet. Als het een beetje wil, zijn de kleine eendepulletjes nou al uitgekomen. Waaak, laten we dan meteen gaan kijken, alsjeblieft, meteen. Waaak. En dat gebeurt dan natuurlijk. Trots als een pauw stapt Paulus, de overwinnaar, met kwek naar het eendennest, waar ze Oeguburu en Salomo aantreffen, omringd door twaalf kleine donzige eendepulletjes. De twee wijze vogels voelen zich wel wat verlegen met al dat kleine grut. En ze zijn dan ook zielsblij als Kwek het kroost van hen overneemt. Kwek, kwek, kwek, hartelijk dank jullie alle drie. Jullie hebben me gered en me pilletjes gered. Kwek, fijn hoor, kwek. Hoe oud zijn ze nou, koeborel? Ongeveer een half uur, Kwek. Ze kwamen allemaal tegelijk uit. En we zijn zeer blij dat jij terug bent. Man, stel je voor dat wij met die pulletjes het water in moesten. En nou wil Paulus ons wel vertellen hoe alles gelopen is. Ja, ga maar mee naar huis. Ik zal het haar vinden uit.